stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een eerste akkoord bereikt over de brexit. Dat hebben de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, en de Britse premier May bekendgemaakt. Ze zeiden dat EU-burgers gewoon in Groot-Brittannië kunnen blijven wonen en werken. Hetzelfde geldt voor Britten in EU-landen. Ook is afgesproken dat er geen grensposten komen aan de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Acteur Jeffrey Rush klaagt de Daily Telegraph aan na MeToo-beschuldigingen. De Australische tabloid meldde vorige week dat Rush twee jaar geleden een collega heeft betast. De Australische acteur zegt dat zijn reputatie beschadigd is door verdachtmakingen en toespelingen. Rush is in Nederland vooral bekend van speelfilms als The King's Speech en Pirates of the Caribbean. Een van de militairen, die wordt gezocht door het team dat de MH17-ramp onderzoekt, lijkt een hoge Russische generaal te zijn. Het onderzoekscollectief Bellingcat is ervan overtuigd dat deze gezochte Rus niemand anders kan zijn dan kolonel-generaal Katschov. Bellingcat analyseerde digitale bronnen en afgetapte telefoongesprekken met de militair. In Duisburg in Duitsland begint vandaag de rechtszaak over de ramp bij de Love Parade. In 2010 kwamen 21 mensen om bij het festival toen ze in het gedrang kwamen in de mensenmassa. 10 mensen zijn aangeklaagd voor nalatigheid en dood door schuld. De organisatie van de Love Parade was destijds totaal niet voorbereid op het aantal mensen dat erop afkwam. De politie heeft te weinig mensen om de groeiende heroïnehandel aan te pakken. In een intern rapport van de politie staat dat de handel floreert... en dat Turks-Nederlandse drugscriminelen steeds extremer geweld gebruiken. Dat zou de toename van het aantal vergismoorden verklaren. Tadee citeert uit het rapport en schrijft dat de recherche geen capaciteit meer heeft voor onderzoek... omdat de aandacht wordt verlengd naar onder meer cocaïnehandel en de aanpak van motorbendes. Het weer, geregeld buien, mogelijk met hagel, sneeuw, natte sneeuw of onweer. Tussendoor is er soms ook wat zon en het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad nog vertraging op de A16, Breda, Rotterdam. Voor het knop met de Bregseplein, 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Oxygen masks and life jackets. It also shows the bracing position which you must adopt in emergency landing. Emergency... Ja, ik zat in die buurvrouw. Ik zeg, uh, ik zeg goh, ik zeg... Uh... Ja, eigenlijk moet je zelf eens even naar kijken. Dacht ik. Ik hoor een echo. Jij ook? Ja, ik hoor een beetje galm. Een beetje galm, he, hoor ja? je, hè? galm, ja. Dat is ja. Het, uh, ja. Onder de kerstbouw, hè? Onder de kerstbouw. Ja, de kerstbouw. De kerst, die kerstballen in de studio, daar komt dat door. Nou, ja, is het zo? Ja, ik weet het niet. Uh, zijn galmbal, Gallenballen. <laughs> bal. Nou ja, gelukkig. Eestert moet we wel een beetje normaal doen natuurlijk. Ben, als we in de studio zijn, bij de boys op back in town. Want anders krijgen we klachten natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, ik maar, ik uh, heb inderdaad een beetje raar geluid. Hoe kan ik dat nou? Dat weet ik Die gaan we uitzoeken. Ja. Ik zou in ieder geval de de broek even aantrekken. Want we moeten eruit zo. Oké. Okay. Ja, daar zijn we weer. Ja, nou ja, nou heb ik mijn, nou heb ik mijn eigen klier in beeld. Ik heb nog een, een hele spannende mededeling voor de luisteraars. Ja, ook. Een hele, ja, het is echt een mededeling dat ik zeg van nou, ik had nooit gedacht dat dat zou gaan gebeuren, maar het gaat gebeuren, Willem. Het gaat echt gebeuren? Ja, de hoofdstad van Nederland wordt Bethlehem. Echt waar? Ja. Wachtel hier! Dat heb ik zojuist besloten. Bedlagen wordt de hoofdstad van Nederland. Oh, nou ja goed. Ja, ik hoop niet dat we last krijgen met. Uh... ...Arabische wereld nu, maar goed, dat verwacht ik niet. Die vinden dat ook wel gezellig in Die Nederland. Ik vind het wel gezellig, ja, ja, ja. alleen ja, dan ja, ja. in Nederland, wat maakt het allemaal uit... ...en dan hebben we Maria gewoon in de stal met het kindje Jezus in, in Nederland. Ja, ik, ja. Euh, ik heb wat je, je hebt het daarover. Ik ja. ben dit jaar gevraagd om mee te doen aan een Twentse levende Kerstal. Ah, nou, oh, ja. Waar ben je, ezel? Nee, nee, nee, ik ben het kindje Jezus... Kindje, jezus? Kindje, jezus. Oké. Okay. Ja. Oh, god, Want uh, ze zeiden van, uh, van de God, uh, die Willem Bruis, ja, uh, jij hebt een babyface. Ja. Dus, uh... Luisteraars, daar moeten we willen om nog pamperen. Ook vanmorgen. het is niet te geloven. Want ik heb er zeven, zeven dozen pampers heb ik aangeschaft. Echt waar? Omdat Bethlehem nou de hoofdstad van Nederland wordt. En dat ja. ja, kindje ligt natuurlijk bij ons dan in Bethlehem in die stal. Ja. Maar ja, dat kind moet natuurlijk verschoond worden. Dus dat, dat kost een pampers, jongen, dat wil je niet weten. Ja, maar die drie koningen nemen geen moer mee. Maar is, die, ja, die, maar die geven dan mirren bij zich. En mirren en vino en... Uh... Ja, een maar, Latino ja ze, nemen, ze nemen wel drang mee en zo. Ja. En, maar, maar voor de rest, want er komt onze koning binnen in die stal... en ja. die, die stoot zijn kop tegen zo'n balkan. Oh, schijt. dat had ik, ik maar. Ja. En toen zeg ik meteen, dat is een leuke naam voor het kindje. Ja, nee, maar dat, ja, dat is inderdaad zo. En, uh, ja. en, en zijn vader, het vader van, van Jezus, hè. En Jozef, Spieker Jozef, wij noemen ze hem bij onze Twente. Ja. En, uh, en ja, ik, ik kwam laatst binnen en, uh, en, en ik zeg... Uh, Vader vreest niet, want zeg hij zegt ja maar het moet af. Zo jammer, hè? Nee, hey Willem, maar we, ja, we moeten wel een beetje eerbied hebben, natuurlijk. Hè, want ja, zo, zo bedoelen we het niet, hoor, luisteraars. We zijn, we, zijn we zijn nog niet helemaal wakker en raaskallen maar wat. En natuurlijk een jetlag, hè? Van hier tot dan uh, Abu Dhabi. Ja, want de, ja, de, de kerstgedachte is natuurlijk een mooie gedachte, Willem. Een hele mooie dat gedachte. Ja, een hele mooie gedachte. Ja. Dus uh, heb jij een kerstliedje of iets wat een beetje in het Dat we er een klein beetje vast inkomen? We, we zitten er nog wel een. Uh, ruim twee weken vanaf, maar, maar uh, toch. Ja, ja, ja, heb ik wat. Ja, ik weet niet, heb je iets met de blues? Door, kijk, blues. Ja, die? Ja. Nou, komt ie! Ja, dan ga ik iets verschonen, hoor. bells will be ringing, the glass. To have the blues, my baby's gone. I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carol. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Oh, sure, sure as the stars shine above. Christmas, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. Then, won't you tell me you'll never more wrong Christmas and Will be no more sorrow no grief and pain 'Cause I'll be happy happy once again Het is King, hè? Nee, niet meer. Pepermunt ook, trouwens, hè? Ja, maar King, ja, maar, King. ja maar goed. Uh, dat is ook King, hè? Dat is ook King. Maar de, ja. nicht, de nicht ervan, een nichtje, die, die is ooit een, een bankenzaak begonnen. Een nichtje heette Korn van achternaam. Ja. En King Korn Ken, ken ja. Ja, nog? Okay. Hey, ja, ik uh, hé Willem, ja, ja. dat is zo'n blues om mee te beginnen. Je, je komt wel helemaal tot rust. Ik ben helemaal tot rust gekomen. Je bent helemaal tot rust. Het was helemaal gestresst dat ik binnenkwam. Ik ja, ben hoe hoog, kan ja. dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Ja, ik weet het niet. Ik, ik ben, ben gewoon een beetje, be, beetje... Ik vind het zo spannend, die kerstdagen. Waarom? Vertel. Ja, ik vind het zo spannend dat je, dat je, dan, uh, dat je dan hoopt dat het een witte kerst wordt. Ja. En het, dat is dan zondag, aankomende zondag, maar dan is het nog geen kerst. Ik heb één keer... Dus het en... klopt niet. Nee, dat klopt dan weer niet, nee, dat weet klopt. je wel. Dus dat, ja. dat levert bij mij veel, veel stress op. Nou, ik heb één keer een witte kerst gehad. En ik ben ja. ermee naar de dokter gegaan. En de dokter zegt, uh, meneer uh, Bruis, het ja. and shoulders. Dat zeg ik, Het ja. and shoulders. Ja. En toen hey. was ik in één keer van het witte spul af. Ja. Ja. Hey, en uh, tarantula, ja. of, of, daar, dat is toch een uh, vogelspin? Tarantula, of zo. Uh, nou, ik ben hem alweer kwijt ook, zie dat. <lacht> ja, ik zie <lacht> Dat <laughs> dus niet, zo, niet zo te snel. geloven. Je bent, <grijg> ja, ja, luisteraars, want we willen een, een, een liedje draaien. Dat heet. De is de Trantella. Probeer het, probeer ik hem even op te zoeken. Is dat goed? Ja, dat is goed. Dan zal ik de luisteraars eventjes bijpraten. Want u weet niet wat u ziet als u hier die studio binnenkomt. Want we hebben een grote kerstboom staan. We hebben allemaal lampjes. We hebben ballen hangen. We hebben, we hebben, we hebben eh, raamdecoratie. We hebben. Nou, kortom, we hebben hier een, een studio om, om te zeggen van nou, daar wil ik gewoon gaan slapen. Ja. Ik heb ook mijn bed. Heb ik, heb ik, heb ik niet meer opgemaakt thuis. Want ik heb gewoon mijn stretcher meegenomen. Ja. En ik ga hier ook gewoon slapen. Vandaar is dus ook een levende kerststal. Ja. ja, want jij, ik, ik gaf jou net de schuld dat je voor ezel speelt in die stal. Maar dat doe ik natuurlijk voor jou zelf. Want ik bedoel, dat gaat jou gewoon niet aandoen. Nou ja, weet je... Want en... ik, ik, ik, ik ben al jaren ezel. En ik word ook jaren voor ezel uitgemaakt ook steeds. Ik wou het niet zeggen. Ik wou het niet zeggen. Dus het maakt, nee. wel, het maakt mij allemaal niet. Ik doe dat er gewoon bij. Weet je. Het is ja. gewoon een hobbyjaar. Het is eigenlijk. een hobbyjaar, ja, ja. Maar tuurlijk. dat daar aan tellen, dat is van Yves uh, uh, Dutai du, du, du, du, du, of zo, Ja. Je dan? Dat de, heb je heel goed. Ja, dat is een Fransman, denk ik. Hè? Het niet? is een Walloon. Uh, een Walloon? Ja, ik kom uit Wallonië. Ja. en dan? Uit Wallonië. <laughs> Hoe dat is, ligt, ligt de, dat niet in het zuiden Dat ligt aan het, uh, aan het Franse gedeelte van het eiland Frankrijk. Oké. Okay. Ja. Maar ik ben wel erg uh, benieuwd, en de luisteraars ook, denk ik. Wat, uh, wat, wat de, is dit nou weer voor mijn Ik logie? weet niet, ik krijg van alles door elkaar in. En zal ik hem maar gewoon opstarten, denk ik? Gooi hem er maar in, Willem. Okay. Gooi hem er maar in, Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse, pas la dansez comme ça. Venez m'apprendre la danse, dansez et la danser avec moi. Vous savez la tarantelle, telle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle, celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi je vous donne le la. Je vous la prendrai la danse, danse dans ce joli petit bois. Et si vous aimez ma danse, danse, et si vous aimez mon pas, on pourra danser, je pense, pense, aussi longtemps qu'on voudra. Mais ne me laissez pas la danse, danse pas là, dans état -là. la danse cet état-là. Ne pensez-vous qu'à la danse, danse, dans ce joli petit bois. Quand, quand le feuillage est si dense, danse, quand le soleil est si bas, que voulez-vous que l'on danse, danse dans les jolis petits bois Quand votre robe s'élance, lance, moi j'ai le cœur en éclat. Si vous perdez la cadence, danse, serrez-vous bien dans mes bras. Et s'il arrive que même, même, tout doucement, dans le bois, j'aille vous dire je t'aime, t'aime, si le bonheur était là, là, pour nous donner la cadence, danse, pour nous donner le là, et pour que tout recommence, commence, tout petit, tout petit pas. Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas, pour qu'on vous aime et je pense, pense que je vous aime déjà. C'est la que finit la danse, dans cela dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, ne s'arrête pas. C'est la que finit la danse, dans cela dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, ne s'arrête pas. Oh, heerlijk nummer dit, heerlijk nummer. Ja, ik houd, ik houd ook wel van Franse muziek. Houd ik ook wel van hoor. Want nee. ik vind het wel. Ik, het, het klinkt ook zo Frans meteen dan ook, hè? En de ja. half van de week, luisteraars, hadden we een Fransman, die is helaas overleden. Die had altijd vakantie, die man. Die heet die Johnny Holiday ook. Nee, nee, nee, nee, sorry. sorry. Holiday, met de A. Oh, Holiday. Met een A oh, van geen, André Hazes. Oh, geen Holiday. Nee, hij oh. had later passen. Ik denk, die heeft altijd vakantie gehad in zijn leven. Maar nee, dat nee, is nee, dan nee, niet nee, zo. Nee, nee, nee. Maar hij kijkt uh, hij altijd in de spiegel ook, En ja, Echt, hij kijkt altijd in de spiegel. En dan zei die spiegelbeeld... Vertel eens even, ben ik net zo Holiday als jij? Ja. En is het waar... Ik vind die tekst, die ken ik ergens van. Die is toch van, van, van Billeke Alberti. Dat is van die zangeres Van de duo. Je, Als je dan aanbije je hebt. Ja, van de duo is het ook. Nee, Willeke en Billike Als je, je aan je hebt. aanbije. je. Dan moet je die zangeres die bellen. Want het is Willeke Albetti. Ik, ik, <laughs> ik, ik word hier werkelijk. Ik, ik voel me toch weer... Zo vroeg in de uitzending al een diepe psychische moeheid, ...komen die nauwelijks onder druk mee. Okay. Ja, sorry. Nou ja, maar gekheid. Nee, maar een spiegelbeeld, inderdaad, van Wille Alberti: dat is, uh, dat is uh, het nummer wat uh, nu in het Frans dan uh, langskomt. Van Johnny Holiday en niet Holiday, want. Uh, nee, Halliday. Halliday. Uh, Halleluja. Hall ja, nou, maar nou, met, nee. de volgende vraag, met de volgende vraag: kun jij zo meteen een kopje koffie verdienen? En wat is de titel van dit nummer? <laughs> Wat is de, titel van, de dit? titel van dit nummer? Ja, nou overval je me Willem. Maar, ja, nee. Uh, nee. Des Annee. Ik vind het werkelijk. Het is gewoon... Uh, Des de Tanderes Annee. Annee is natuurlijk jaar. Ja. De t jaar of zo. Ja, er wordt gebeld. De, de, de, Start gebeld jij die plaat maar gauw op. Want anders dan, er, dan, dan krijgen we, een, dan krijgen we oorlog. Komt ie. <must> met me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 Dis-toi bien Que tu vivais Tes tendres années Si mon cœur Ne peut être Pour toi Le premier J'attendrai Afin d'être dans ta vie, le dernier, je serai dans ton avenir, loin de souvenir pour te faire. pour te faire Ja, toch? Uh, ja, het is weer een nummer. Yves Dutail. Uh, du, du, du Dutail is uh, toch weer een geslopen. tussengeslopen. We hadden zojuist telefoon van. Uh, uh, mevrouw van Duin, Ria van Duin uit Zandvoort. En inderdaad, ze had van de week al gebeld tijdens de kerstuitzending. En dan vroeg ze om een nummer van, uh, van Barry White. En, uh, yeah. ik ja, heb ik, gezegd... heb, ik heb iets gevonden van, ja. van Barry de Wit. Echt waar? Ja, en het, is, het zijn nog kerstnummers, hè? Dat meen je niet. Ja. Hoe heet dit? Hoe heet dit? Het? Ja, nee, het is een heel album, eens even kijken hoor. Echt waar? Ik zal hem eens openmaken. Nou, weet, weet je wat? Zet ik even één nummer op en dan... Uh... Dan gaan we zo meteen eventjes, eventjes rustig zoeken. Want ik vind gewoon... Uh, ja, we zitten niet voor de luisteraars en niet voor onszelf. Ja, dat is ook zo. Dus uh, mevrouw Van Duin, uh, Bernie ja. White komt eraan hoor. Denk ik. <laughs> Goed. Ja, dat is hem. Barry White, Let the Music Play. Die was even speciaal voor uh, mevrouw van Tuinet. Zandvoort. Dankjewel voor uw telefoontje. En uh, ik heb weer een verzoekje klaarstaan. Wat gaan we horen, Willem? Nou, ik heb een nummer klaarstaan een, uh, van Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Maar dat zeg je al veel meer, natuurlijk. Ja, dat is, uh, dat is een, uh, een nummer. Daar hoor je helemaal niks meer. Ja, nee, is gewoon, uh, de, de, het is gewoon een... het geluid van de stilte, hoor je dan. Hè? Dus ja. we kunnen hem eigenlijk kennen we net zo goed die, die schuif dicht Ja.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 Still remains Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone. Narrow streets Of cobblestone, stone. Neat the halo Of a street lamp I turned my collar To the cold and damp When my eyes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 When the And the sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement halls in the sound of silence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 Is vliegen geen plezier, want wow. als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan, zo is het toch maar meer. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer Als je kan niet meer vertrouwen kan,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 Dan, zo is het op meneer, als je me daar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je me daar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan, zo is het op meneer, als je me daar niet meer vertrouwen kan. Ja, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Ja, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dat je, dat je zegt van... nou, ik wil nou wel eens een kerstliedje horen. Maar wat blijft dat nou allemaal? Nou, uh, uh, het is niet helemaal een kerstliedje. Het is gewoon een lied wat eigenlijk uh, uh, ook buiten de kerstdagen... om uh, uh, af en toe wel gedraaid wordt. En dan heb ik het over het Ave Maria. Maar het is een hele mooie uitvoering. Het wordt uh, gezongen door uh, niemand minder dan Karen Carpenter. Het Ave Maria. Willem? Ik vond het... Moet je die t-shirts nog hebben? Want ik zie je helemaal uh, snikken. Ja, het is, het is, het is werkelijk. Ik het heb wel een mooi nummer ook, he, natuurlijk. Het is een geweldig mooi nummer. Ik heb ja. twee handdoeken van de rekje afgetrokken. En ik denk, ja, ik heb ze echt nodig nu. <laughs> ja. En uh, ja. onze, onze, onze programmaleider, leiden, nog wel, hè? onze programma die komt binnen. Ik zei, joh, lever jij je in? En is hij nou dus, met, een, met een kort of met een lang ei aanwezig? Ja, allebei, denk ik. Allebei. Hij weet het zelf niet. Hij weet het zelf niet. Hé, <laughs> nee. hey, uh, jij hebt ook nog weer uh, een aardig nummer voor ons opgezocht. Nou ja, ik, uh, ik heb een. Want ik, een, zag, ik zei net bij mezelf: Halleluja, Willem. Ja, dat, ja. Zei, dat zei je inderdaad. En, en ik werd toen geïnspireerd. Ge ge ge je bracht me toe. En, ja, ja. <laughs> ja, die. Ik heb jou geïnspireerd. Je hebt, wat? Dat wou je vertellen. Ik heb jou geïnspireerd. Ja, maar deed geen pijn hoor. Dat, oh, het uh, deed geen nee, pijn. Nee, oh, gelukkig nee. maar. Maar ik heb inderdaad het nummer klaarstaan. Uh, omdat we toch een beetje in uh, ja, de donkere dagen voor kerst zitten, denk ja. ik van. Nou. Ja. Ik wil dit nummer graag opdragen aan, aan uh, alle mensen van de, de challenge. Misschien heb je het van de challenge gehoord, de uitdaging. De uitdaging, ja. ja de challenge op Facebook. Ja. En, uh, ja, leuk, want daar krijg je een hoop reacties op. Hè? Ja, ja, ja, ja. En ook hele, hele uh, smaakvolle muziek wordt er aangevraagd. Of, of, of toegevoegd, zeg maar. Ja, wat toegevoegd je, door, ja. door de leden, hè? laat ik het zo maar zeggen. Ja. Nee, nee, maar dat is, uh, dat is uh, een goed initiatief. Dank je. Al, alweer. alweer aan Als mede het nummer wat nu komt. Now heard, there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really... Do yeah. you? En het Cohen. Die eh, markante stem, markante man. Weet je wie dit ook mooi zingt? Uh, Nick Schilder. Van, uh, van, van Nick en Simon. Echt waar? Ja. Die heeft dat in, uh, meen ik, het Gelkerdoom. Heeft hij dat uh, gezongen tijdens een uh, uh, show van hun. Uh, zo aan het eind van het jaar, weet je, rond de kerstdagen ook. Daar ben je heen geweest, toch, of niet? Nee, nee, nee. nee. Oh, maar, ik. Ik heb, nee, nee, nee. maar goed, het, is, het staat op geluidsdragers. Wat zijn we? Kunnen zo, ja, op geluidsdragers. Een mp3'tje. Ik kan ook een MP4'tje wezen, daar wil ik vanaf wezen. Ik heb er geen stand van. Een MP3'tje, een MP3'tje, dat is een geluidsdrager, Willem. Dat is een uh, digitale geluidsdrager. En dan kan je Nick uh, daarop afschilderen, zeg maar. Ja ja. ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik heb altijd ideeën als ik naar muziek luister uh, van Nick. Ik vind het hele goede Nick en Simon geweldig mooi. Alleen er hangt een bepaald luchtje omheen. Een beetje. Wat? palingzaam. Ja. Ja. ja, hè? Nee, maar ik vind, ik vind het zonder meer. Uh, de die jongens verdienen dat. Die, die hebben zonder meer kwaliteit. En, uh, ja. en, even los van de liedjes die ze schrijven, maar ook de zangkwa zangkwaliteit. Vooral bij die Nick. Dat is de, lang, de langste van de twee. De langste, die is 138 of zo. Ja, die heeft. Ja. Die, dat is ook een man die ook getroffen is door die, door die brand in Valentin. Ja, hemeltje. Ja. Uh, maar die, uh, die zingt geweldig. En, en die heeft een uh, hele warme uh, stem met hele, een hele hoog bereik. Zowel laag als hoog. Dus ik zal dat, eens kijken uh, net... of ik uh, een nummer van uh, Nick in de doos van Pandora heb zitten hier. Oh, de, jij, heb je je doos Ik heb mee de, de doos van heb Pandora. Heb je doos ja. daar weer meegenomen? Ik heb mijn doos meegenomen. Ik mee zag mee mee wel op dozen staan met, met het raam daar zo. Maar ja. er zitten maar kerstbal in de slingers en zo. Ja, en nee, ja. dat is een andere doos. Nee, de doos van Pandora, dat is de doos van... Ja, met verrassingen zeg maar. met Dat je zegt van... van oh. Oh. En wow, uh, en uh, nou uh, nou... No. Ja, en nou heb je nou weer... Rowan Hess heb je voor ons uitgezocht. Ja. Met, met, met vliegtuig en auto. Met, een dat, auto en een vliegtuig en... ja Ik hoop echt dat, dat je meezingt en ook goed luistert naar de tekst... want alle mensen van de Challenge die kennen dat nummer namelijk. Dus oh, uh, okay. we wachten af. Land voorbij, het vliegtuig werkt zich een hoer. De wolken door, nog twijfel voor en het zonlicht gaat brand in mijn hoer. O, oh, ik hoop dat ik sloop, misschien wel het mij. Als ik droom van een moer, in een zomerse zomerswij, auto. Een de trein, een de auto vliegt. Een de trein, een waar is de wereld toch goed? Een boer die vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Markzucht en marktvrucht. Hoe laat gon de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat hier straks is er nergens wat op. En En zeezoor later uugde het water, rustte vreugde in schoon. Auto! De boer, waar is de wereld toch goed? Als ik niet doorgesloe, zie ik elke dag wat meer. De Ik hoop dat je een beetje... Een beetje wel, ik had een, heel, een, een zo beetje zo'n feestnummer verwacht... van Rowan Hess eigenlijk. over autootjes nee, en zo'n vliegtuig... Ja, maar dat is, dat is de commercieel Rowan Hess. Hunnen hun maken hele mooie ballets. Ja. Uh, oh, hij zit ook op ballet, die man? Uh, ja, oh. op, alleen op oneven dagen. Oh, dat wel? Ja, dat wel. Maar wat zijn de oneven dagen? Is dat de maandag en de woensdag? Of uh, in Suriname noemen ze het de Madiwodo. Oh, de Madiwodo. Madiwodo. Okay, uh, Kijk hey. eens even in je Madiwodo. Suriname voor agenda. He. Ken jij Pearl Josephson? Dat die, ja, dat heeft toch weer een beetje met de kerst te maken. Ze is ik, namelijk, uh, een, zoon, ik, ik ze is namelijk vrassing, een zoon van Jozef. Dan zou je zeggen, Pearl, dat is een meisje. Klopt, ja. klopt ook, maar ik weet ook niet of het nou een travestiet is... of gewoon dat het gewoon een jong of een maar meisje... Maar is dat niet van... van Pearl uh, zo ja. heet ze. En die zingt dan samen... Met? Met, uh, even kijken, uh, Pearl zo. Oh, met Nick Schilder, waar we het net over hadden. Het, maar dat is toevallig. Komt, uh, Hij heeft ook haar huis geschilderd, weet je. Ja, ja. Dat, dat is... Ze kennen, ja. ze kennen elkaar natuurlijk. Ja. En, maar dit is een prachtig nummer, het is Italiaans. Het heet Vivo Perlei. Ik versta er helemaal niks van. Vivo, ik ook, ja, je verstaat het wel, maar je kan het niet vertalen. Het is vertalen Dat is een, nee, een heel ander nee. verhaal natuurlijk. Vivo Perlei. Kunnen we nog net zeggen? Jozef uh, zoon. Ja. Ja, de zoon van Jozef. Ja. Dat was Jezus. Maar ja. dit is Pearl. Pearl. Moet je niet door elkaar? Pearl halen. De Anders klopt het ja. verhaal niet. Nee. Nou, ga, ga hem draaien dan maar, want er, ik, ik kom er niet meer uit zo. Dat is, uh, Era Quando sai la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai mi è entrata dentro. Ci eri stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non ne ho peso. Vivo per lei anche io lo sa. E tu non è se non è is eerlijk, erg mooi. Ja, die Nick, die kan, behalve dat hij kan schilderen, kan hij ook nog zingen. Ook nog, ja? Dat hebben wij geconstateerd Dat, samen. Wij geconstateerd, dat hebben wij geconstateerd, ja. hebben wij geconstateerd samen. Hmm. Nou, het is alweer 11 uur bijna, Willem. Dus schiet is, op. En heb je, had jij het er nou net over dat het strand wit is? Het strand van Zandvoort begint langzaamaan wit te worden. Ik heb een foto toegestuurd gekregen van iemand die liep toevallig over het strand. En die zegt: Nou, mijn hele lens wordt wit. Nou, He? blijkt het hele strand wit. Oh. Ah, ah. Ja. Geweldig. Ja. Hé hey, Willem, uh, ja. we, we moeten er even even, even, even, even uit. We... Even naar ja. voor de reclame. En uh, nou, dan hoop ik dat uh, als Albert Janssen niet al te druk is... dat ja. hij straks even in die kast kan kijken. Want er schijnt nog steeds iemand uh, ja, in die kast te zitten eigenlijk. Oké. Okay. En dus het is niet Gordon. Dus dan hij niet denkt van Gordon komt uit de kast. Oké. Okay. Dat zal gebeuren natuurlijk. <lacht> hij gaat trouwen. Ga jij ook trouwen of niet? Nee. Oh, nee nee, nee, nee, nee. Ik denk je gaat ook trouwen. Nee, nee, nee. nee. nee. Nee, nee, dom, trouw, ik dat is, uh, nee, dat doe je maar één keer in je leven. Dom, ik denk eindelijk een keer een feestje. gaat hier weer niet trouwen. Nou. nou, ik kan ook wel een feestje geven om het feit dat ik niet ga trouwen. Natuurlijk. Oh ja, dat is ook wel een feestwaard. Dat is op zich al een feestje, ja. En dan, nemen we, dan doen we Albert Jan voor de muziek. Ja. Nikkelen Nederlandse straatzanger, ja! <lacht> <lacht> het kan ook niet normaal. Nee, goed. Hey, we gaan even naar de reclame. Ja, en, uh, met een eerste jongen. Met een die ja, ja. Ja, oké, okay, jongen. Tot straks. Tot zo. Oh,